droomt van een mooi plein. En ik droom ook van een mooi plein. En ik denk dat een groot deel van de raad droomt van een mooi plein. Het punt is, ik ben ooit de politiek ingegaan, omdat er een dossier liep in Zandvoort genaamd de middenboedevaar. En het dossier ploeterde maar voort en ging maar door. Er wordt nu gesuggereerd door een partij dat het te vroeg is, te vroeg, om een ontwikkeling plaats te laten vinden. Op deze wijze. Het is echt absoluut niet te vroeg wanneer we al ongeveer mijn complete leven bezig zijn met het ontwikkelen op dit stuk van Zandvoort. Dan kan je het niet noemen als te vroeg. Dat is absolute... ja, het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet dat je dat dan zo noemt. En dan kom ik ook bij het volgende punt. Het gaat bij elk dossier telkens weer over parkeren, parkeren, parkeren. We hebben geen behoefte aan nog meer parkeerplekken. We hebben behoefte aan meer woningen. Om te zorgen dat onze inwoners in dit dorp kunnen wonen. Auto's stemmen niet, inwoners stemmen, als het, daar, als het u daarom gaat. Wij willen gewoon dat de mensen hier kunnen blijven. Wij willen niet dat de jongeren worden verdreven naar de omliggende gemeentes. Wij willen niet dat de ouderen moeite hebben om een leuker appartement te krijgen. Wij willen niet dat er geen doorstroming is. Wij willen dat dat allemaal wel gebeurt. En dat wil ik toch hebben gezegd. Want ik heb het idee dat in deze raad, vooral het uh, terugkijken naar wat er ooit is gebeurd... en wat we niet hebben en wat we wel moeten hebben en de auto, dat dat zo erg belangrijk is... Maar daar gaat het niet om. Het gaat om, om, om onze inwoners. En niet om onze banden. En niet om ons stuur. En dan nog twee dingen die ik aan de wethouder wil vragen. Want als we gaan kijken naar uh, de ontwikkelingen met betrekking tot uh, Corendon en uh, Holland Casino. Bedoelde ik niet dat uh, wij dat verwijten aan u dat het uh, lang duurt of noem het allemaal op. Wij waren gewoon oprecht benieuwd naar de ontwikkelingen uh, die daar uh, gaande zijn. En wat uh, de, de gesprekken zijn en welke kant het op dreigt te gaan. Uh, gewoon als informatievraag. Uh, uh, wij snappen dat in tijden van corona, zeker bij grote bedrijven ook... Uh, dat er problemen liggen en snappen dan dat dit wat meer naar de achtergrond gaat. Dat is volkomen logisch. Dus die vraag was zo ingestoken ingest, uh, en niet ingestoken op misschien de manier zoals die overkwam. En waarom vroeg ik nou naar de rotonde uh, flat tot slot, voorzitter? Dat vroeg ik omdat ik juist uh, wil bijdragen aan die grandeur van de pijn. Ik snap 100% dat dat niet uh, gemeentegrond is... Maar het zou toch zonde zijn als wij straks een prachtig plein opleveren met de oude kandeur van Zandvoort. En dat er dan, uh, dan zo'n gebouw naast staat die eigenlijk dan het plein teniet doet. Dan kunt u toch beter gaan praten met de, uh, de VVE bijvoorbeeld van de Rotonde Flat, uh, onder andere. Om te gaan kijken of we dat gebouw niet qua uiterlijk ook mee kunnen laten doen in, in het plein. Uh, juist om ook die kandeur gewoon nog mooier te maken voor onze badplaats. En wat betreft droom ik echt van dat dit project zo snel mogelijk van de grond afkomt. Dank u wel, meneer Elkebali. Meneer van der Veld heeft zich op, ook gemeld. Gbz, gaat u gang. Een interruptie op wat uh, meneer Elkebali uh, daarnet uh, vermeld. Um, u heeft het over de, de, de, het gebouw de Rotonde. Ik weet niet of u uh, begrepen heeft waar ik het uh, bij, bij de rondvraag over gehad heb. Dat er mensen beboet worden voor het verhuren van hun van een appartement... Ik geloof niet dat die mensen in staat zijn om enige gelden nu vrij te maken om het gebouw te verfraaien, maar dat is dan even een korte opmerking. En verder blijkt mijn handje gewoon staan voor de overige. Voorzitter, mag ik dat op reageren? Ja, reageert u? U heeft uw tweede termijn gehad, meneer Elkebali. Mevrouw van der Veld, u krijgt hier na uw tweede termijn dan, oké? Okay? Meneer Elkebali, antwoord. Ik wil daar kort op reageren uh, en wat ik daarover wil zeggen is dat het ook in het belang van de gemeente is dat dat gebouw mooi past bij het plein. En dat de gemeente dan ook moet kijken wat er mogelijk is vanuit de gemeenteszijde. Ik snap dat de bewoners dat niet allemaal zelf, kunnen, uh, ja, niet allemaal zelf kunnen, kunnen financieren. Maar juist vanwege het maatschappelijk belang van dat plein zou het mooi zijn als Zandvoort daarmee in gesprek gaat om te kijken wat er wel mogelijk is in plaats van om meteen aan de voorkant af te schieten wat niet mogelijk is. Oké, okay, mevrouw Van der Veld, maakt u gebruik van uw tweede termijn? Zeker. Gaat ervan. Ik maak ook gebruik van het feit dat ik dan even kan reageren op wat meneer Elke Bali net heeft gezegd. Okay. Ik ben het helemaal met u eens dat de gemeente daar uh, echt een grote trekker in moet zijn. En dat we daar ook uh, gelden voor vrij moeten maken. Dus daar vinden we elkaar dan weer in. Waar ik me over verbaas vanavond is de, de, de halstarigheid van bepaalde partijen om zich vast te houden aan ooit gemaakte afspraken. Terwijl diezelfde partijen... ...de partijen zijn die gemaakte afspraken... ...gewoon van tafel hebben geveegd toen het hun uitkwam. En ik word daar zo verschrikkelijk moe van. En ik denk dat het straks ook bij het entreegebied weer hetzelfde zal gaan. En ik, ik, ik vind het gewoon heel vervelend worden. Echt heel vervelend. En ik vind het zeker vervelend voor de wethouder... ...dat een van de, de partijen die dat doet, haar eigen partij is. En uh, als zandvoort zo bestuurd moet worden... Jongens, jongens, jongens, waar gaan we naartoe? U, be, u bent duidelijk. Uh, ik zie twee mensen, dacht ik nog, de uh, heer Deen en de heer Hermster. Dan eerst de heer Deen en dan gaan we daarna de heer Hermster. Dan hebben we alle partijen ook gehad. Gaat u gang, meneer Deen. Dank u wel, voorzitter. Even kort in de tweede termijn. Uh, na het betogen van de wethouder is het uh, voor mij in ieder geval niet duidelijker op uh, geworden. Ik hoor veel tegenstrijdigheden uh, met dingen zoals we die in de visie lezen... Um, met name over het SPVE, daar heeft mevrouw Keurlston al het een en ander over gezegd. Ik ben dat met haar eens. Um, vervolgens ja, lezen we in een antwoord uh, op een vraag van OPZ... Dat, er, uh, dat de visie gedeeld is met Holland Casino en Corendon. En dat Corendon daar een brief op heeft geschreven... waarin zij dus zeggen dat met zes woonlagen... Uh, dat voor hen niet rendabel te bouwen valt. Over Holland Casino lezen we niets. De wethouder vertelt vervolgens dat ze vele gesprekken met Holland Casino en Corendon heeft gehad. Dan denk ik, antwoord dat dan ook in de antwoorden die u geeft aan OPZ. Want dit is nu weer een ander beeld. En vervolgens wordt er gesproken over een mogelijke verdieping op het Favoudje plein als uh, oplossing voor het parkeerprobleem. Ja, Dat, dat wordt me allemaal een beetje te veel, want dat vind ik verder nergens terug. En als u dan onze mening vraagt en onze uh, ja, onze ja om, om dit vast te stellen... dan moeten we ook wel van alle uh, feiten en ontwikkelingen... maar ook uh, die ontwikkelingen die in uh, de wethouder haar hoofd zitten... en niet op papier staan, die zullen we ook moeten weten. Anders hebben wij een onvolledig beeld en kunnen wij daarop geen goede beslissingen nemen. En dat vind ik persoonlijk niet, niet fijn. En dat werkt ook niet. Dus dat even voor de tweede termijn, voorzitter. Dank u wel. Duidelijk. Een, een suggestie aan de wethouder. Die zal als laatste zo dadelijk antwoorden. Dan alleen D66 nog gaat die gang, meneer Remsen? Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, er is natuurlijk ook heel veel gezegd al. Laten we in ieder geval duidelijk zijn dat D66 voor, dit, voor deze visie is heb het hele idee, en dat hebben we natuurlijk in het eerste termijn ook al genoemd, hè, dat het bestemmingsplan het aantal woningen uh, die kunnen. Dat geeft het nu aan dat het aantal woningen gebouwd kunnen worden op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, is gewoon een uitgangspunt. Want ontzettend ouderwets is. En ik ben blij dat in de visie staat. Dat we juist willen bouwen. En daarna gaan kijken hoeveel parkeerplaatsen we daarvoor nodig hebben moeten aanleggen. Uh, en waar dan uh, die bezoekers en hotelgasten hun auto moeten plaatsen. Nou, dat uitgangspunt, die vernieuw gedachten. Nou, in die droom van mevrouw Verheij, daar wil ik graag in, in meedelen. Um, in die verstanden ook dat we gewoon een keer door moeten. Um, we blijven te lang haken. Uh, nou, de heer Elke Bali is, uh, is uh, nou, net ongeveer de leeftijd al dan niet uh, ouder dan het bestemmingsplan van de Middelboulevard... ...waar ook al helemaal niks gebeurt. Hij refereerde er zelf ook aan. Maar we hebben hier ook wel een gedachte voor, voor deze houding, hè? Van, van een aantal partijen die stevast uh, blijven hangen in het oude principe. Uh, en, maar ook niks kan. En daar is een spreekwoord voor. Er staat uh, ik kan niet lichten op het Kerkhof en ik wil niet licht ernaast. En ik zou graag, wij zouden graag wat meer de mogelijkheden willen denken en wat minder uh, in zaken die alleen maar belemmerend werken, voorzitter. En als het voor het badhuisplein, precies, uh, voor het entreegebied, precies dezelfde discussie wordt... ...voorzitter, laat dat dan ook uh, alvast onze inzet zijn voor, de voor het entreegebied. Want dan gaan we niet nog een keer halen wat we hier ook hebben gezegd. Ik nee, dank u wel. Oké, okay, alle partijen, de gelegenheid gaat in de tweede te termijn. Er zijn nog twee vragen gesteld en een suggestie gedaan, dat meen ik gehoord hebben. Als ik het goed vertaal van de heer, uh, heer Deen. En daarna gaan we over naar een volgend agendapunt. Betouw dan nu het laatste woord. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Um, er wordt een beeld geschetst alsof het er allemaal niet in staat en niet duidelijk is, et cetera. En dat ben ik, daar wil ik echt afstand van nemen. Want er staat wel degelijk in dat het SPVE wordt vastgesteld door de raad. Sterker nog, ik wil u ook toezeggen dat voordat het college het stuk ter inzage legt, dat het nog naar uw raad gaat. Als dat u meer comfort geeft, dan doe ik dat met liefde. Maar nogmaals, klip en klaar staat ook in de stukken... het SPVE wordt vastgesteld door de Raad. Als het dan gaat om eh, het eh, parkeren... er staat wel degelijk in de stukken wat de denkrichtingen zijn. En die denkrichtingen zijn inderdaad het plein. Dat is nog niet tot achter de comma uitgerekend en getekend... omdat het ook afhankelijk is... Van hoeveel woningen je gaat bouwen, maar ik, ik kan nu heel veel tijd en energie gaan steken in een volledige uitwerking, maar als ik niet zeker weet dat u zegt van nou, ik vind dit een goed idee dat er daar überhaupt appartementen komen, dan is dat ook zonde van de tijd en energie. En daarom heb ik nu die uitspraak nodig zodat ik dat we gaan uitwerken en dat ik niet nu. ...plannen gaan maken en die tot achter de komma gaan uitwerken... ...en dat u dan zegt van nee, maar zo heb ik het nooit gewild... ...of zo heb ik het nooit bedoeld. Dat wil ik voorkomen en vandaar dat ik ook die visie aan u voorleg. Ik ben het helemaal mee eens dat, dat het echt belangrijk is... ...om uh, te komen tot uh, ontwikkeling. Uh, het bestemmingsplan, dat is, uh, dat is niet af. Daar geldt een uitwerkingsplicht voor... En die uitwerkingsplicht, die kent ook de, de nodige juridische eh, mitsen en maren. En het advies is eigenlijk van alle kanten, het moet een nieuw bestemmingsplan worden. Want met het huidige bestemmingsplan kun je niet uit de voeten, onder meer gelet op die integrale ontwikkeling. En even nog voor de volledigheid. Meneer Elgebali vroeg naar eh, het gebouw de rotonde. Er zijn wel degelijk gesprekken hoor, met... Eh, tegenwoordigers ook van flatgebouw uh, de rotonde. En dan gaat het met name ook om een goede aansluiting... natuurlijk van de gebouwen uh, straks op elkaar. En eerst zat daar ook een, een, ja, een soort gang uh, tussen. Daarvan hebben zij gezegd van ja, doe dat niet... want dat wordt echt zo'n tochtgat. Uh, dus er we wel, vinden wel degelijk gesprekken aan, uh, plaats... om met name op het straatniveau het ook goed op elkaar uh, te laten aansluiten. Maar het is niet zo dat dit... En onderdeel is um, van uh, uh, het, het, het planproces of dat wij uh, daar verantwoordelijk voor zijn want het gebouw is simpelweg uh, niet van ons. Um, ik uh, denk dat ik alle uh, vragen uh, beantwoord heb uh, nog voorzitter en uh, ik um, ja, ik denk dat ik het uh, dan hier... ook. Oh, ik, ik zie een, een interruptie volgens mij van de heer Kramer. Ja, sorry, dat is uw uh, taak, maar ik zag het hangt <lacht> zo. Ik heb hem niet in beeld, dus... Uh, <lacht> ja, ja, ja, ik, ik nou. <lacht> Als het mag, voorzitter. Ik interruptie op de laatste opmerkingen van de wethouder. Nou, even een aanleiding van de wethouder. Hoor ik de wethouder de toezegging doen... dat voor het concept SPVE wordt vastgesteld door het college dat dat uitgewerkte concept SPVE terugkomt naar de Raad... met een oplossing voor parkeren. En welke oplossing dat ook is, uh, daar uh, uh, zal, zal ik het niet over hebben. En een redelijk commitment van Corridon, Corridon en Casino... dat de Raad daar uh, nog over kan besluiten voordat het inspraak in gaat. Hoor ik u dat zeggen als commitment? Ja, die toezegging wil ik zonder meer doen, dat het SPVI voordat het ter nou, inzage wordt dan op, neemt, gedaan... Dan, neemt u dan, dat dan ook dat op in de besluitvorming? Dat... In de besluitvorming bij dit stuk? Um, Deze toezegging, als besluitvorming? Ja, ja, ik Want wil dan, daar wel een voorzet voor doen. Dan zegt u eigenlijk... Ik ga deze visie verder uitwerken, maar dan in de richting van een concept SPVE, waarin alles is uh, opgenomen en benoemd. En heeft u ook een helder beeld, hè, voor zover mogelijk uiteraard, van uh, de twee uh, partners. Voor ik u dat zeggen? Ja, alleen weet ik niet, uh, en dat is even een, een juridisch-technisch punt, of ik dat besluit kan aanpassen of dat u dat zou moeten doen. Nou ja, dat is wel Dus, een, dus, de, hè, dus we dat laten we daar kunnen we doen. Dat ja. kunnen we in overleg gaan doen. Dus maar maar dat, dat, um, he, dat u het SPVE krijgt um, het voordat concept, het ter inzage dus. Ja, het concept ja. uiteraard, want het gaat dan ter inzage, die toezegging wil ik uh, zonder uitkijken. meer doen. En, oh, okay. en de wijze waarop, daar hebben we dan contact over. Ja. En, en wellicht ook in overleg met, uh, met uh, uw griffier. En daarbij wil ik wel aan toevoegen de kanttekening dat de gronden van zowel het casino als van Corendon uiteraard van hun zijn. En ik juich de ontwikkeling van de harte toe. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat gewoon over dat het SPVE op dat moment ook gedragen wordt... Door een meerderheid van de raad of uh, wordt afgeschoten door de raad. Hè? Laat het duidelijk zijn. En dat we niet onnodig vervolgens heel veel kosten maken om vervolgens de inspraak in te gaan. Dan ja, exact. Op dat moment dat, commitment dat, en dat en daarom en dat is prima. daar... Ja. Maar nee, volgens mij, meneer goed. Kramer, zijn we het eens. <laughs> ja, maar wij zijn het altijd eens. Hè? Het duurt even, maar dan komt het goed. Het is een bijzonder... Het is een bijzonder mooi einde, vind ik eigenlijk wel als voorzitter. En we sluiten dit onderwerp dus ook af daar, daarmee. Uh, bedankt allemaal voor uw inbreng en ook het debat wat u gevoerd heeft. Daar gaat het natuurlijk ook om, dat is de politiek, politieke kant. Uh, we gaan naar onderwerp 6, dat is de visie over de entree. Ik zal heel kort de inleiding even schetsen. Ook daar stelt de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor de entree vast. Nou, u weet waar het gebied ligt. U weet ook dat we het een nieuw visitekaartje voor Zandvoort willen laten uh, worden. Met een uh, hoog ambitieniveau. En uh, opnieuw, het is net ook aan de orde geweest. Is deze visie dan de basis en de opmaat voor verdere planontwikkeling? En de ruimte die het dan biedt net zoals bij het Badhuisplein woningen. Uitbreiding van het Palace Hotel, Dat is wel een nieuw aspect. En commerciële voorzieningen. Uh, er zijn uh, insprekers... Uh, dus die uh, wil ik als eerste het woord geven. En dat is de heer Wiedijk. Dat is een lid van de commissie. Entree van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Venema. En de heer Lendring, En die uh, spreekt namens de Vereniging Eigenaren Residents monopol 2. Uh, als eerste kan de heer Wiedijk zich inmelden en dan hem dan het woord. Voor een minuut of drie. Meneer Wiedijk. Ik ben er als het goed is. Kunt u mij verstaan? Fijn. Ik zie u ook in beeld en u bent goed te verstaan. Gaat u gang meneer Wiedijk. Dank u zeer. Goedenavond dames en heren. Geachte leden van de gemeenteraad en aanwezige collegeleden. Mijn naam is Hille Wiedijk. En ik richt mij tot u namens de vereniging van eigenaren van het flatgebouw van Venemaplein. Bestaande uit 89... 98 appartementen en 15 kantoren en winkels. In uw documentatie staat dat gemeld als de Venema-flat. We wonen hier heerlijk in deze flat. Vlakbij de boulevard, bij het strand en het dorp. Dus bij winkels en restaurants. En met het station in de buurt dus ook volop mogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat gunnen we ook de ouderen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Jongeren kunnen wat ons betreft best wat verder af van deze voorzieningen worden gehuisvest. U heeft vorige week al een reactie op de plannen toegestuurd gekregen. En naar verwachting neemt u die opmerkingen die we daar gemaakt hebben mee in uw besluitvorming. Aanvullend wil ik nog een paar opmerkingen maken. Om te beginnen wijs ik op een opmerkelijk verschil in de stukken als het gaat over het onderwerp participatie door omwonenden. In de raadsinformatiebrief staat de zin, het participatieproces is afgerond en er is voldoende draagvlak bij de omgeving gecreëerd. De stedenbouwkundige visie meldt dat deze visie op aanzienlijk meer draagvlak mag rekenen. Dat is niet hetzelfde. Aanzienlijk meer klopt. Voldoende draagvlak is er zeker nog niet. Dat mag blijken uit het volgende. In onze laatste participatiebijeenkomsten is ons de vraag gesteld. U kunt als eenling of als lid van een commissie van de VVE wel een mening hebben. Maar wat is de mening van die andere eigenaren in uw complex? Dat hebben we toen toch maar even onderzocht. We hebben alle stukken toegestuurd aan al onze leden. En via onze VVE-website hebben we de mensen opgeroepen te reageren. Daarnaast ook gewoon met een briefje of via de mail. Meer dan de helft van onze leden en eigenaren heeft spontaan gereageerd. Eén reactie was, begin nu maar snel. Dan knapt het in ieder geval op en dan zien we later wel hoe het eruit komt te zien. Dat was de enige die daar echt positief over was. Alle andere reacties waren bijzonder kritisch over de plannen. Enerzijds positief. Fijn dat de Dolfirama niet wordt bebouwd. Maar wat worden die torens naast dat hotel hoog? Hoger zelfs nog dan onze eigen flat. En wat komt die ene toren dichtbij? De meeste kritiek krijgen echter de plannen langs de Engelbertstraat. Te hoog en te dichtbij. Liever helemaal geen bemouwing. Maar als het dan toch moet, maximaal één verdieping hoger dan de huidige passagepanden. En onacceptabel om tussen de flats in parkeren mogelijk te maken. Dat moet voor de passageflat, maar ook voor onze eigen flat, een vrije weg blijven voor hulpdiensten. Wat denkt u van het aftakelen van patiënten door de brandweer? Onze liften zijn daarvoor veel te klein. Ernstige zorgen hebben we ook over het parkeerbeleid. Nu we woningen plannen en begin volgend jaar het parkeerbeleid vaststellen, lijkt de of verkeerde volgorde. Kijk, met het nieuwe beleid, hoeveel parkeerplaatsen. En nu zijn voor bewoners en hotelgasten en reiken dan uit hoeveel je nog kunt bijbouwen. Verkeer is toch al problematisch op het Vedemaatplein, zeker op mooie dagen. Een eindeloze stoet van auto's rijdt rondjes op zoek naar de laatste plek. En ruimte voor het vrachtverkeer van en naar het hotel kan er dan ook echt niet meer bij. Blijft het verkeer vanaf de boulevard Barnaar onder het hotel door, net zoals dat nu gebeurt. In deze plannen wordt de entree van Zandvoort ontsierd met betonnen complexen. Bepaalt niet de manier om deze mooie omgeving grandeur te geven. Geef uw plannen op om hier massale woningbouw neer te zetten. Dat kleine stukjes grond tussen onze flat en de Engelbergstraat leent zich daar niet voor. Kies voor ruimte en zicht zoals uw eerdere ambitie was. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en ik wens u nog een vruchtbare vergadering. Dank u. U was duidelijk, meneer Wiedijk, goed te verstaan ook. Zijn er commissieleden die een vraag hebben aan de heer Wiedijk? Jazeker. Niet het geval, Dan bent u, neem ik aan, heel duidelijk geweest. Voorzitter, ik heb nog wel een paar, hoor. Oh. De heer Alkabali gaat u gang. Ja, dank u wel. Ik, ik hoor u iets zeggen over jongeren uh, en dat u dan liever oudere woningen wil hebben. Uh, klopt dat? Als eerste vraag? Ja, dat is correct. Uh, ik vind het prachtig dat er voor uh, jongeren uh, bijgebouwd moet worden in uh, Zandvoort. Dat vind ik ook heel goed. Maar er is ook behoefte aan woningen voor senioren. En die senioren die over het algemeen ook een woning vrijmaken als ze gaan verhuizen. Uh, is misschien een veel betere oplossing dan, dan jongeren. We zitten op een prachtige plek hier. Dicht bij alle voorzieningen. En uh, ja wat mij betreft mogen de uh, jongeren uh, op de fiets en op de scooter stappen en een klein stukje verder rijden om bij het dorp te komen maar dan de vervolgvraag natuurlijk waarom wilt u dan op deze plek specifiek geen jongerenwoning hebben nou, op zich maakt me dat niks uit ik zeg alleen uh, op het moment dat je moet kiezen voor sociale woningbouw en je uh, zoals in de plannen zijn uh, nu hele kleine appartementjes gaat maken van van 40 tot 50 vierkante meter, dan nou zeg ik: geef dan de volker aan ouderen. En wat mij betreft, mogen de jongeren wat verder weg. Ik heb helemaal niks tegen jongeren. Wat mij betreft mogen ze hier rondhangen als ze dat willen. Maar met name natuurlijk ook gewoon wonen. Duidelijk. Uh, dank u wel. Geen andere mensen? Meneer Wiedijk, uh, bedankt. Dan vraag ik nu aan de heer Lendrink of die zijn. ...het oog wil houden. Dat wil ik wel, maar ik ben nog niet in beeld, geloof ik? U bent nog niet in beeld. U bent wel te horen in ieder geval. Oké. Okay. Voor elkaar. U bent in beeld ook. U bent ook in beeld. Gaat u ja, gang. Goedemorgen. Allereerst, uh, ik, uh, ik ben Fred Lendring ...en ik, uh, zoals u al zei, voorzitter, spreek ik voor de VVE-residence Monopol 2. Uh, allereerst wil ik ook opmerken dat wij uh, als VVE blij zijn... ...met de uh, ontwikkeling van het entreegebied... Uh, want zoals het er nu bij staat, uh, kan je zeggen dat het wat troosteloos is. En we hopen dat het uiteindelijk ook een echt visitekaartje voor Zandvoort gaat worden. Maar toch hebben wij enkele punten van uh, aandacht en zorg die we met u willen delen. In het raadstuk aangaande de visie-entreegebied Zandvoort is vermeld... dat het voorliggende plan voldoende draagvlak van de omgeving heeft gecreëerd... dan wel op voldoende draagvlak lijkt te kunnen rekenen. Dit geldt niet voor Monopol 2... Na voorlegging van de plannen aan de 32 eigenaren van Monopol 2, hebben 30 van hen, 2 waren niet bereikbaar, 30 van de 32 dus, dat is bijna 100%, zich uitgesproken tegen de visie, waarbij hun bezwaren zich met name richten op de uitbreiding van het Palace Hotel. De voornaamste bezwaren zijn, de extra verhoogde bouwdelen aan weerszijden van het Palace Hotel ontnemen de bewoners een aanzienlijk deel van het uitzicht op zee. De meeste eigenaren hebben juist voor dit uitzicht het appartement gekocht. Er ontstaat een substantieel verlies aan zonuren. De zon verdwijnt eerder en langer achter de verschillende bouwdelen met als gevolg meer en langer schaduwwerk. U valt weg. Zo is hij er weer. Ja, u bent er weer. Ja. Uh, ik weet niet meer uh, waar u um, het niet gehoord heeft. Ik, noordelijk... u, was, u was bij het Palace Hotel en het uh, licht wat daardoor ontnomen werd, zonlicht. Ja, dat er uh, uh, eerder, uh, meer en langer ook schaduwwerking op de appartementen uh, door veroorzaakt wordt. Uh, het noordelijk bouwdeel verrijst dichterbij en recht voor het Monopol 2 complex, waardoor het zicht, zeg maar de inkijk... Op de terrassen en de woonkamers toeneemt, met als gevolg verlies aan privacy van de bewoners van Monopol 2. En door dit alles neemt het woon- en leefgenoot van de bewoners van Monopol 2 in ernstige mate af en vrezen de eigenaren voor een waardedaling van hun appartement. Voorzitter, de vereniging is, van mening, is de mening toegedaan dat aan de in september geuite bezwaren weinig tot niet is tegemoet gekomen. En dat zij in verhouding tot de overige VVE's rondom het gebied onevenredig veel opdraait voor de uitbreiding van het Pellishotel. De, on... de aanpassingen die het bouwontwerp heeft ondergaan zijn uitsluitend ten goede gekomen aan de andere VVE's. Van de uitspraak dat de pijn maar ook de voordelen zo evenredig mogelijk verdeeld zijn is zodoende geen sprake en dat voelt onrechtvaardig aan. Voor onze volledige opinie over het entreegebied Zandvoort en onze stellingname in zaken de uitbreidingsplannen van het Palace Hotel verwijs ik graag naar onze schriftelijke reactie die u is toegezonden. Voorzitter, namens de vve Residens Monopole 2 wens ik u alle wijsheid toe bij uw meningsvorming en hoop dat daarbij ook recht wordt gedaan aan de belangen van de bewoners van Monopole 2. Ik dank u. U wordt ook bedankt, zeker. Bij toewensen van wijsheid, dat kunnen we altijd gebruiken, uh, zeker in deze tijd. En dat geldt ook voor uh, raadsleden. Is er iemand die een vraag heeft aan de heer Lendring? Op dit moment niet. U heeft ook een schriftelijke reactie gegeven. Ik wens ik u, u nog wel een dan... goede avond. Bedankt voor uw inbreng. Ik heb een handje opgestoken, maar niet gezien. Ik iets hoger, ik kon het niet zien. Uh, mevrouw van der Velde. <laughs> Twee dan. Ik, ja, ik had het virtuele handje ook omhoog gestoken. Goed zo. U heeft ik heb een vraag aan u. Zou u willen duiden, Monopol 2, voor uh, de, uh, de mensen die luisteren, die niet weten waar dit gebouw staat? Waar dit gebouw staat? Um, nou, dat staat, uh, nou, hoe moet ik zeggen, ten westen, zeg maar, tegenover het station. Pal tegenover het station. Dus tussen het station en het uh, entreegebied. En uh, het noordelijke deel van het Palace Hotel, zoals je dat op de tekeningen ziet... ...dat vereist toch echt recht voor monopol 2. En is dat uh, voor de goede beeldvorming uh, het, uh, het, zeg maar het mooie appartementencomplex met de blauwe balkonnetjes? Ja, ja. en dan het uh, noordelijke deel. Hè? Je hebt er twee. Monopole het, en deel, ja. en dan het noordelijke deel, ja. Begrijp ik. Ik wist wel wat het was, maar ik denk voor de mensen die het niet weten, is het helder om dat even neer te zetten, okay. waar het dan is. Bedankt voor Laat... de toelichting. Ik, ik ga naar de commissieleden toe en uh, ik begin uh, bij OPZ. Ik, kan, ik zie de heer Kramer in beeld. Bent u de woordvoerder? Oef. Niet te verstaan, de heer Kramer. Het lukt niet. Nu wel? Ja. Nou, kijk eens aan. Nu ben ik weer weg, maar dat zal aan mij liggen. Je bent goed te verstaan. Uh, ja, oké, okay, goed. Uh, misschien wat herhaling van zette, wat net door ons is ingebracht ja. bij de behandeling van uh, Visibadhuisplein. Uh, kan inziens alleen maar helpen om deze wethouder de ernst van de situatie ook hier duidelijk te maken. Er blijkt nu wel serieus geluisterd te zijn naar de vertegenwoordigers van de diverse omwonenden en belanghebbenden. Uit reacties blijkt helaas, zoals net ook van de twee insprekers, niet dat iedereen er wel goed is geluisterd en vervolgens er niets mee is gedaan. Het is dan ook een visie met keuzes die niet kunnen rekenen op steun uit de omgeving en met zeer veel onzekerheden. Je vraagt je wederom af waarom deze haast. Een van die onzekerheden is het geheel ontbreken van de uitwerking wederom van parkeren. Allereerst is er een contractuele verplichting dat er voor bewoners van Bouwers Pallas in de nieuwe planontwikkeling 160 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er openbare parkeerplaatsen in ieder geval die aan de noordzijde van Bouwers Pallas verdwenen. En niet geheel onbelangrijk ontbreken de parkeerplaatsen die benodigd zijn voor de nieuw... toe te voegen bebouwing. Ondanks dat vertegenwoordigers... bij de overleggen... herhaalde malen hebben gevraagd... hoe het parkeren wordt geregeld... bleef de wethouder in stilzwijgen. Ze had de bewoners een duidelijk... antwoord kunnen geven. Ook hier geldt weer net als bij het Badruisplein... zoals door de hele raad besloten... namelijk nieuwe ruimtelijke ontwikkeling... moeten de eigen parkeervraag... op eigen terrein faciliteren. Hier... Is het eerder een maatschappelijk en economische must om hier meer dan voldoende parkeerplaatsen te realiseren dan juist minder. Een tweede onzekerheid is dat wij in gesprek gaan met één initiatiefnemer voor de realisatie van een hotel. Dat wij op deze locatie ook woningen zouden, dat even kijken. Dat wij op deze locatie ook woningen zouden realiseren, is gemakshalve maar losgelaten. Waarom? Is er in Zandvoort geen behoefte aan woningen? Een hotel wat gerealiseerd gaat worden aan drie zijdes van Bouwerspallas zal, naar verwachting, het woongenot van de eigenaars in Bouwerspallas niet ten goede komen. De vraag die dan ook nu beantwoord had moeten zijn of deze eigenaars ook een toestemming geven aan deze ontwikkeling. Ten slotte zijn ze onderdeel van de besluitvorming vanuit hun eigendomsverhouding, zoals vastgesteld in de splissingsakte. Dat wij als gemeente weer kiezen. ...voor om op één op één met één initiatief in gesprek te gaan... ...wekt verbazing en roept op zijn minst vragen op. Juist deze locatie met veel potentie leent zich voor een transparante selectie... ...op basis van prijs en kwaliteit. De verwachting is dan ook dat door het college ingerekende marktwaarde... ...in de grondexploitatie in, de in deze één-op-één één relatie... ...wederom niet zal worden gerealiseerd. De teleurstelling bij Watertorenplein en bij de bepaling van de grondwaarde bij het circuit... zijn hiervan twee mooie voorbeelden... waar onze marktwaarde bij lange na niet werd gerealiseerd. Over de gemaakte keuzes bij de stedenbouwkundige opzet... kunnen we alleen maar de omwonenden en belanghebbenden steunen. Het advies aan de wethouder is dan ook om nog eens goed te kijken... of het bijvoorbeeld daadwerkelijk stedenbouwkundig nodig is... om drie woonlagen te realiseren aan de Engelbertstraat. Deze drie lagen ontnemen twee woonlagen hun uitzicht en de ruimte tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing... zal het leefklimaat niet bevorderen. Ook de hoogte als de hoogte noodzakelijk is om een financieel resultaat te behalen... om reden dat de coalitie hier alle sociale huurwoningen wil realiseren... die een minimale grondprijs gaan opleveren... dan zijn wij als OPZ bereid om deze sociale huurwoningen hierin te leveren... voor minder hoogte... Echter onder de voorwaarde dat het college serieus werk gaat maken om op de locatie, bijvoorbeeld Tolweg, een plan te ontwikkelen voor sociale huur. Maar ook de hoogte van de nieuwbouw aan beide zijden van bouwerspalles zal de verblijfskwaliteit op dat gedeelte van de boulevard niet ten goede komen. Het is een tochtgat en wordt een nog groter tochtgat. Een bezonningsstudie en een windonderzoek zullen moeten uitwijzen wat de tevachte consequentie van schaduwwerking en windsnelheid heeft. Uh, ...als gevolg zijn voor de verblijfskwaliteit van de boulevard. Voorzitter, al met al te veel, zelfs veel te veel onzekerheden... ...om nu weer veel geld uit te geven aan planontwikkeling... ...om de volgende fase in te gaan. Maar ook dat deze raad buitenspel wordt gezet... ...om te besluiten over de parkeeroplossing. Ons advies aan de wethouder, voor, uh, voorzitter. Neem nog drie maanden de tijd om deze visie compleet te maken. Kom met een voorstel of varianten voor het parkeren... Kijk nog eens goed naar de hoogtes aan de Engelbertstraat. Ga met belanghebbende strandpachters die u bent vergeten... alsnog in gesprek. Ga met de vereniging van eigenaars van Pallas in overleg... of er juridisch voldoende draagvlak is aan de nu voorgestelde plannen... in en om hun gebouw en overweeg om alsnog een transparante selectieprocedure... op prijs en kwaliteit uit te schrijven met meerdere kandidaten. Als laatste maak... De presentatie van de uiteindelijke werkelijke situatie nu door het weglaten van snackrestaurant Jan aan de Jacob van Heenskerkstraat ontstaat een vertekend beeld dan nu gepresenteerd op de zichtlijnen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Kramer, ik heb u laten uitpraten. Dank u wel voor uw betoog. Uh, maar uh, mevrouw van der Veld had een interruptie tussentijds. Gaat u gang, mevrouw van der Veld. Sorry, ik had geen interruptie. Ik heb nergens op gedrukt. Oh, ik ben... Ges nou, uh, uh, het ligt ik altijd niet? aan mij, want ik ben de voorzitter, maar ik ben gesouffleerd. Het is, uh, echt niet. Het is niet anders dan dat het is. Het stond helemaal uit. Ik, was, nee, alleen ik was alleen op luisteren. Ik heb de tijd om te luisteren naar anderen, zou ik zeggen. Gewoon ga de op luisteren. <laughs> Gewoon naar de VVD toe. Mevrouw Keurzen, gaat u gang. Mevrouw Keurzen. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld, u heeft uw handje uh, omhoog staan. Dat is het, het digitale handje. Ah, oh, het digitale handje, ja. Ja, ja die en heb ik ook. Die, en meneer Hermsen ook. Dus... Ja, oh, oh, okay. Die was nog volgeronde, ja. blijkbaar. Ik stel, ik stel ja. voor dat we... Dat als was, was over mevrouw, mevrouw. een liedje over de handjes. Die handjes te lichten als we eindigen vanavond. Uh, dat kan mij wel helpen, ja. Uh, gaat u eerst die betoog houden over de, het uh, entreegebied, mevrouw Curzen? Oh, ik dacht dat de heer Hermsen een, een interruptie had op die kramer, of niet? Zeker. Oh, gaat u gang. Dat gaat voor. Dank u wel. Nog een verduidelijking, eigenlijk een verduidelijkende vraag aan de heer Kramer van OPZ. Hoe die erbij komt dat de marktwaarde die vastgesteld is bij het circuit niet zou kloppen. Want ik, dat en bij het Watertorenplein, want dat was mij niet helemaal duidelijk hoe die daarmee komt aan die informatie. Want als dat blijkt dat het niet waar is, dan zou ik graag die procedures nog opnieuw willen laten uitvoeren op het Watertorenplein. De heer Ik heb gezegd dat als je één op één met één initiatiefnemer uh, een plan uitwerkt... dat de marktwaarde onder druk komt te staan. En onze ervaring met de marktwaarde bij het circuit... waarin wij een vastgestelde marktwaarde hadden... en vervolgens de taxatie van het circuit was vele malen lager... Er is een derde ingeschakeld en uiteindelijk is dat gemiddeld. Nou, en bij de grondexploitaties, en dan uh, kan ik niet praten in bedragen, uh, heeft u hetzelfde kunnen constateren bij uh, het watertorenplein? Oké, okay. misschien. Dus ik er, het niet van nee. E, maar... Mevrouw Keurensen, aan u het woord. U betoog. U betoog. Te Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moest even kijken of, de, of ik de microfoon, maar ik had hem per ongeluk uh, open laten staan. Dank u wel. Um, voorzitter, we hebben het, net, uh, uh, het werd ook al aangegeven bij het Badhuisplein, uitgebreid gehad. Uh, onder andere over parkeren en bestemmingsplan. Uh, ook over participatie. Uh, dus ik zal het trachten, de aantal zaken die daar in de voor zijn gekomen, uh, uh, hier niet opnieuw te gaan herhalen. Want het, een aantal zaken heb ik daar toen ook aangegeven... Geldt ook voor de entree. Maar als we ook. En um, dan gaan we even terug in de tijd. Um, als je praat namelijk over snelheid. En als je praat over plannen. Dan gaan we terug tot 2013. En is het uitvoeringsprogramma. Entreegebied vastgesteld. Uh, unaniem door de gemeenteraad. Daarop hebben we een, uh, een subsidie gekregen. Van de provincie Noord-Holland. Van 5 miljoen euro. Maar waar het met name om ging. Is dat het uh, uitvoeringsprogramma. Um, in co-productie is uh, in de tijd dus opgesteld, samen met de VVE's en belanghebbenden en stakeholders in het gebied. Um, dat was dus het vertrekpunt waar we mee op pad gingen. Vervolgens is daar in uh, april 2016, het duurt vervolgens enige tijd, komt daar een bouw-envelop uit naar voren met de stedelijke bouwkundige uitwerking van het uh, uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma, zoals gezegd, dat kon rekenen op de steun van alle stakeholders in het gebied. Dat leidt ertoe dat er in juli 2016 een plan van aanpak wordt opgesteld en een nota van uitgangspunten om een bestemmingsplan te gaan opstellen voor het gebied voor de entree. Nogmaals, wederom op basis van het uitvoeringsprogramma, zoals dat was aangenomen. Um, dan zie je in eind 2016 dat er al wordt gezegd er is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan is verstrekt. En in het laatste kwartaal van 2016 is het voor- ontwerpbestemmingsplan klaar. Dit um, is gewoon allemaal informa openbaar informatie diverse stukken. Um, in de begin 2017 wordt gezegd dat er in het derde kwartaal van 2017... een verdere uitwerking van de bouwenvelop zal plaatsvinden in die stedenbouwkundige visie... met als resultaat het beeldkwaliteitsplan. Eind 2017 worden de plannen verschoven richting begin 2018. Dan komen we tot begin 2018. Hebben we hebben de bouwkundige visie Die komt in de Raad van de gemeente Zandvoort. Die wordt vastgesteld, voorlopig vastgesteld. Omdat op dat punt dan wel wordt aangegeven. ga terug voor participatie met een aantal gesprekken met stakeholders in het gebied. En dan, voorzitter, krijgen wij in... Dat is het stuk van december 2017. We hebben de bouw-invalop hadden wij 2016. En uiteindelijk krijgen we een visie van een entreegebied in oktober 2019. Um, en dan krijgen we plan nummer 4. Stedenbouwkundige visie entreegebied 2020. Het plan waar wij in de tijd als gemeenteraad uh, unaniem ja tegen hebben gezegd. van Ga hierover in gesprek en werk het uit. Van dat plan is niets meer terug te vinden in de visie die nu voor ligt. Um, er ligt nu een visie voor die um, zoals blijkt uh, niet tot uh, via, de, via die participatie uh, tot stand is gekomen. Maar is opgesteld op basis van de inbreng van uh, in dit geval een uh, ontwikkelaar, zeker een hoteleigenaar. Dat is dus niet een gedragen visie waarmee wij het college in der tijd hebben aangegeven... ...de participatie in te gaan. Het is ook een plan en dat blijkt ook uit de diverse uh, reacties die we hebben kunnen lezen... Um, ...bij de ingekomen sprekersbijdragen. Het voorgelegde plan kan niet rekenen op de gewenste, het gewenste draagvlak. Niet op het gebied van parkeren, niet op het gebied van de woningbouwopgave... Uh, ...niet op het gebied van volumes, niet op het gebied van zichtlijnen... Um, ik hoef hier wat dat betreft niet de punten te herhalen die de diverse uh, stakeholders hebben aangegeven in de visie. Wezenlijk is dus de vraag waarom zijn we van de plannen afgestapt die in grote meerderheid en met instemming van alle stakeholders holders, uh, zijn vastgesteld. Als dat namelijk was gevolgd en we hadden die tijdlijn al gevolgd. Dan waren de plannen nu al rijp. En waren nu echt de eerste schoppen de grond ingegaan. Dank u wel. Ik geef het woord nu aan D66. Meneer Manier. Dank u wel. Um, ja, met de laatste zin van mevrouw Geurensen. Inderdaad, op het moment dat dat, dat dat allemaal besloten was. Dan hadden we door kunnen gaan. Dat is niet gebeurd. Dat heeft te maken ook deels met veel inspraak. Veel participatietrajecten. Veel uh, wijzigingen vanuit de raad, veel input vanuit uh, stakeholders. Um, voorzitter, ik kan nog wel een tijdje doorgaan zo. Um, en datzelfde geldt voor het uh, argument van parkeren, die ik ook niet meer zal passeren... omdat ik dat al bij het, het huisplein ook al heb laten terugkomen. Het wordt tijd om door te gaan en we kunnen niet iedereen tevreden maken. En dat is heel vervelend, want dat is de realiteit van, uh, van een gemeenteraad zoals die is. En ik zou graag iedereen tevreden houden. Um, maar dat gaat niet. Um, dus dan hou ik in ieder geval het coalitieprogramma tevreden. de coalitiepartijen tevreden. En, uh, en de achterband tevreden. Um, en voor de rest zou ik het hierbij laten. Zou ik graag als een hamerstuk willen bestempelen. En dat we een keer doorgaan met het bouwen. Dank u wel voorzitter. Nou, de heer Deen van de PVV. De heer Deen, in dit geval. Ja, dank u wel voorzitter. Ja. Oké, okay, um, ja, met het risico wat herhalingen te vallen, maar dat is dan maar zo. Het zijn uh, belangrijke agendapunten. Um, dus ook in deze visie uh, willen wij toch graag melden dat de berodigde parkeerplaatsen voor het hotel, woningen en andere voorzieningen dus nog niet zijn uitgewerkt. En uh, zonder een woord over parkeer in deze visie uh, kan de PVV ook dit stuk uh, onmogelijk serieus uh, in die zin beoordelen. En is het ook dit stuk wat ons betreft... Uh, daarom nog niet rijp om aan de Raad... ter vaststelling te worden voorgelegd. Uh, onze suggestie zou echt zijn... wacht nou even op de uitwerking... van het koersdocument... Uh, uh, mobiliteit. Verwerk dat in de visies... van het Badhuisplein en de entree. En kom daarna bij de Raad terug... met een volledig, uh, volledige visie... waar we echt wat mee kunnen. Uiteindelijk zal dit de snelheid... waar we het vanavond allemaal over hebben... Uh, ten goede komen, voorzitter... Uh, dat is de, de grote lijn uh, wat ons betreft. En daarnaast willen we inhoudelijk nog ingaan op, uh, op wat aantal zaken. We vinden het namelijk opmerkelijk dat in het voorliggende plan... ...eigenlijk het Palace Hotel centraal lijkt te staan. Um, wij waren in de veronderstelling dat het voornamelijk om woningbouw zou gaan... ...maar we zien dat het Palace Hotel met een uitbreiding van 136 hotelkamers... ...eigenlijk de spil van deze visie is geworden... En we hebben dat de vergelijking maar over een relatief klein aantal woningen... namelijk 54 stuks, waarvan ook nog eens 34 woningen... in de sociale huur gerealiseerd zouden moeten worden. Nou, u kent het standpunt van de PVV onderhand, voorzitter. Maar denkt de wethouder nou werkelijk dat met deze aantallen sociale huur... een ontwikkelaar te vinden is die hier brood in ziet? Met dit soort restricties is ook dit plan... Uh, lijkt dit plan in ieder geval weer gedoemd te mislukken. En uh, dat, is, dat is vreselijk zonde. En we zijn, zoals eerder gezegd, echt voor actie en snelheid. En moet er moet ook echt iets gebeuren met het oog op de enorme woningtekort. En, uh, maar moet er moeten wel plannen worden gepresenteerd. Uh, en zullen er uh, een aantal partijen in deze raad echt dit soort, um, ja, dit soort eisen. Zeker als het A1-locaties betreft, zoals nu uh, bij de entree echt moeten heroverwegen. Want anders gebeurt er in Zandvoort helemaal nooit iets. En uh, op het gebied hè, van de broodnodige woningbouw. En, en juist ook deze partijen willen snel actie. Uh, net als wij. Daar zitten wij niet anders in. Maar dan zullen dit soort eisen echt moeten worden aangepast. En we zeggen het nog maar weer eens. Kijk nou, is wat meer naar doorstroming en het oplossen van scheefwonen... om sociale huurwoningen op, op korte termijn vrij te maken... Voor de grote aantallen Zandvoortse woningzoekenden. En bouw eventueel sociaal waar het kan. Maar hou wel de realiteit voor ogen, voorzitter. En um, ja, voorts uh, lezen we dat er een hoge mate van draagvlak is. Onder de diverse betrokken partijen. En ons bereiken toch veel berichten. Andere partijen hebben het ook al gememoreerd. Uh, en daarnaast zien we dat ook terug in de ingekomen stukken. Uh, die wijzen op het tegenovergestelde. Bewoners die hun zorguit aangaande, onder andere de meerdere bouwlagen aan de Engelbedstraat, parkeren, windoverlast, de hoogte van de bijgebouwen van het hotel, etc. Zorgen en terechte vragen van VVE's, omwonenden en andere betrokkingen, betrokkenen in onze ogen. En, en dit laat wat ons betreft toch echt zien dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij het draagvlak en het participatietraject aangaande deze visie. Wij spraken ook nog een vertegenwoordiger van de strandpachtersvereniging Zandvoort. En die zijn, net als in de visie Badhuisplein, uh, niet gevraagd naar hun mening aangaande de entree Zandvoort. Dus ja, een vraag aan de wethouder is ook of, of zij wellicht vindt dat dit geen stakeholders zijn uh, in dit project. Graag even een reactie hierop. Uh, bijna aan het einde, voorzitter. Maar uh, ik vind het toch belangrijk, zoals al eerder gezegd... om even die punten toch stapsgewijs door te lopen. We zien vervolgens ook vragen van D66 en OPZ voorbij komen... die uh, gerelateerd zijn aan de heer Van de Heuvel... Um, het gaat over de erfpacht van de passagepanden. En ook wij hebben hierover eigenlijk wel onze zorgen. Want vorig jaar hebben we namelijk met z'n allen afgesproken... dat er nette oplossingen dienen te komen voor de eigenaren van de passagepanden. Mijn vraag aan de wethouder is... is dit nu netjes opgelost, naar haar mening? En zo ja. Um, hoe verklaart u dan de brief van de heer Van der Heuvel? Hier graag uh, ja, wat toelichting op. En... Uh, ja, de wethouder zegt ook steeds, het zijn plannen op hoofdlijnen. En dan vind ik het des te meer opwerkelijk dat, terwijl die hoofdlijnen nog bepaald moeten worden... in deze visie bijvoorbeeld wel al uitgebreid aandacht is uh, voor uh, duurzame bebouwing, hittestress. En we gaan ook allemaal uh, in dit project uh, de entree aan de Healthy Living... Uh, ja, waarschijnlijk met, met soja, cappuccino en uh, duurzame kikkererwten, ik weet het niet. Maar dat zijn wat mij betreft details die je achterwege kunnen laten als de grote lijnen nog niet vaststaan. Um, dus zorg nou eerst eens voor de basis, dat de basis van dit soort plannen stevig staat, voorzitter. Nog één laatste vraag, als we het toch hebben over een kwaliteitsimpuls... Wat wordt er dan precies gedaan aan de matige staat van onderhoud van het huidige Palace Hotel, om niet uit de toon te vallen en, uh, en überhaupt mee te kunnen in deze visie? Zijn daar plannen voor? Kunnen wij die inzien? En heeft de eigenaar van het hotel hier ook de financiële middelen wel voor? Dat is uh, onze derde vraag aan de wethouder uh, op dit agendapunt. Dank u wel, voorzitter. U had een... Uh... Prima, u had een interruptie van de heer Al-Kabali. Uh, ik heb u ook uit laten praten. Uh, dan haal ik wel de heer naar voren. Dan kunt u alsnog een interruptie doen en ook uw betoog houden. En dan komt daarna het CDA. Gaat u gang, de heer Alkabali GroenLinks. Ja, voorzitter. De interruptie gaat uh, op het gebied van het parkeren. Uh, vijf vertaald uh, in de worden van de heer Deen dat daar niets over staat gezegd of geschreven in deze visie. Ik denk, ik gebruik even de ctrl-f-functie. En daar kan toch de mooie zin naar voren. De parkeren vindt plaats binnen de hiernaast aangegeven zoeklocaties of opnieuw aan te wijzen locaties buiten het plangebied. Volgens mij staat er dan wel degelijk iets over parkeren vermeld. Sterker nog, het is uh, aangegeven in een bepaalde kleurschakering. Dus ik snap niet helemaal die woorden die de heer Deen bedoelt. Of bedoelt de heer Deen iets anders? Is dan de vraag. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het woord parkeren komt inderdaad een aantal keer voor in, in dit stuk. Maar dan met name in de vorm van uh, zoeklocatie. Het zou kunnen dat. Uh, mee, misschien is het mogelijk om. En dat is voor ons uh, verre van concreet. Dus dat is mijn bedoeling uh, aangaande dit, uh, dit punt van parkeren. Dank u wel. De heer Alkabali, uh, kunt u betoog houden? Gaat u gang dan? Zeker, ja. Voorzitter. Um, er komt één zin in mijn hoofd naar boven. We blijven maar breien, breien, maar de trui die wij willen maken raakt maar niet af. En het was net ook al bij het zo, maar ook bij dit entreegebied is het hetzelfde. We praten ook over dit project ongeveer mijn complete leven al. Um, het zegt misschien iets over mijn, mijn jongheid, uh, maar het zegt misschien ook heel veel over hoe wij als gemeente bezig zijn op de boulevard. Het is van belang nogmaals dat er wordt gebouwd en dat we bouwen voor de goede doelgroepen. Zeker. Maar als ik deze vergadering zie, dan heb ik meer het idee dat we bezig zijn met het bouwen van parkeergarages, dan dat we ons bezighouden met het bouwen voor onze bewoners. Een punt dat ik wil maken over deze visie zelf dan, is dat ik het jammer vind dat in de huidige stedenbouwkundige visie, uh, zoals de heer Kramer het al uh, aangaf, uh, de zandvoorter is weggelaten bij grote delen van de ontwikkeling. Evenals uh, een deel van de commerciële plannen onder de Van Venema flat. Um, deze ja, weglaten van de bebouwing zorgt ervoor dat we een andere kijk op het plein krijgen. En de vraag is dan, is de raad voor het weg, uh, laten halen van deze twee gebouwen? Als u het mij vraagt, als het ten goede komt voor het plein, zou ik daar ja op willen antwoorden. Maar het is jammer dat wij nu dus niet kunnen zien hoe uh, dit plein eruit gaat zien met die bebouwing. Ik had dan ook verwacht bij deze stedenbouwkundige visie dat wij dus... Een, uh, een voorstelling zouden krijgen met en zonder die bebouwing die daar zal blijven staan of weg moet worden gehaald. Um, dus de vraag aan de wethouder daaromtrend is van waarom is daarvoor gekozen op dit gebied. Verder wil ik nog een ander punt maken. Wij zijn heel erg blij dat duurzaamheid hier heel erg goed in benoemd staat. En waarom zijn wij heel erg blij? Omdat wij al jaren bezig zijn in Zandvoort om te praten over het tegengaan van hittestress. En dat het nu aan de voorkant benoemd wordt in een plan vinden wij echt een compliment waard aan dit college. Dat is ook een compliment waard vinden aan het college. Is dat zij ook uh, de duurzaamheid opnemen in de zin van de bebouwing. Natuurlijk is dat een eis vanuit de landelijke overheid. Maar door er op een beginfase al zorg over na te denken. Denk ik dat we daar een grote stap in kunnen maken. En uh, ik ben benieuwd naar de antwoorden van de wethouder op mijn eerder gestelde vraag. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Het CDA, de heer Stefan. Gaat u gang. Even kijken. Ja, u bent te zien en u bent te horen. Oké, okay, dank. Ik ga meteen uh, even naar de vragen, als, als u wilt. Want uh, omwille om van de tijd, het is al tien voor elf. Dus ik ga meteen na, naar de vragen, even zonder inleiding. Um, ik heb even een selectie gemaakt uit de uh, ingekomen post. Uh, en het zijn vragen die, die, uh, die wel interessant zijn. Zowel van de strandpartners als van de v VVE's. En ik zie er wat, wat overlap. Allereerst vind ik het mooi om het toch ook even te benoemen, een compliment van de, van de beide VVE's... Ja, die uh, zelf schrijven, we zijn thans tevreden met het feit dat er sinds februari... in aanzienlijk volwassenen rapport vorm van participatie is plaatsgevonden. Dat is mooi ze, uh, ze voelden, ze, ze meenden, de eerste zijn overgeslagen, maar dat is uh, kennelijk goed opgepakt. Um, dat wil ik toch even benoemd hebben. Um, dan even naar de vragen... Um, Ja, één aandachtspunt. Dat vind ik wel belangrijk. De standpachters geven aan dat bepaalde informatie over hun input in het dossier niet terug te vinden is op de site. Dus die input is er wel geleverd, maar niet te vinden. Dat is natuurlijk een technisch punt. Maar of ik toch ook iets wat ik mee wil geven, laten we dat ook online zetten. Want er is ook daarover geparticipeerd en dat weten we ook. Verder uh, uh, zie ik iets. Ik durf het antwoord eigenlijk zelf al te, te geven, maar ik wil het toch ook even aan de wethouder vragen. Misschien voor de band om het toch even uit te leggen. Uh, ik heb het ook in het vorige onderwerp uh, ter sprake gebracht. Namelijk, als je kijkt naar de, naar de tekeningen. En ik weet dat dit een, een, een, een schets is, een, een, een visie, een, een, een grote lijn, een beeld. Dat je, waar je een gevoel bij moet krijgen. Dus, dus je moet ook niet, niet te veel waarde hechten aan, aan, aan die gebouwtjes. En, en de details die zijn ingetekend, want het gaat eigenlijk meer om een gevoel wat je eigenlijk wil neerzetten. Maar toch uh, ze hebben de strandpachters erop gewezen dat er een, een trap is ingetekend, op de, op de, uh, eigenlijk in de duin. En het is wel opvallend om twee redenen. Ten eerste komt die trap eigenlijk uit op, op uh, ja, uh, twee dus daar bevindende strandpaviljoens. of eigenlijk daartussen. Uh, ik kan me voorstellen dat dit een, een foutje is van een uh, hele artistieke ambtenaar, maar uh, ik wil toch even vragen of, of, of, of, hoe dat zit en in, in eigenlijk in lijn met die vraag ook wat is hier ook weer de, de rijkwijde van het entreeplan. Ja, ik meen ook dat de boulevarden in, in, in principe buiten dit entreeplan valt, buiten die rijkwijde. Maar uh, nogmaals, het is misschien een artistieke uh, ambtenaar geweest die dat heeft ingetekend. Uh, zou u daar nog iets over kunnen zeggen? Een andere die ik wel leuk vond van, het, uh, van de strandpachters gewoon even in het kader van denken, uh, out of the box, zou het Holland Casino hier niet ook een, uh, in, uh, een betere locatie hebben dan uh, in het, op het Badhoesplein? Nou, dat vind ik nog eentje om over te overwegen in, uh, in een andere uitwerking. Uh, uh, iets om over na te denken. Een laatste vraag. De Stratpachters en de VVE uh, uh, ja, dat heb ik al eigenlijk al genoemd. Die geven allebei uh, ja... Aan. Uh, uh, we, we, we, zal, we, we, we hebben nog wat meer inbreng. Dus, dus we zijn weliswaar gehoord, maar er zijn ook punten die, die wij niet voldoende vinden uh, te zijn overgenomen. Net als op het Patersplein denk ik dat we hiermee ze gerust kunnen stellen dat ook dit een, een startschot is. Hè? En dat er nog wel degelijk uh, overleg zullen plaatsvinden met alle belanghebbenden in, in dit uh, project. Dus als je het hebt over bouwhoogtes uh, of. De trap bijvoorbeeld op andere zaken. Uh, maar zou de wethouder ook dat nog even uh, willen uh, toelichten alsjeblieft. En als laatste wil ik toch ook wel een complimentje uitdelen. Namelijk aan de oudere partij. Want ik hoorde heer kraam helemaal aan het begin uh, zeggen. Dat hij, uh, uh, ho ho ho ho hoewel hij uh, wel aangeeft, toch moeite hebben met, met, met besluitvorming op dit moment. Heb ik hem toch ook wel uh, wat hoop bieden. Namelijk geeft hij aan dat hij best bereid is om te overwegen. Om te kijken naar een andere samenstelling van de woningen. Uh, als dat uh, de plan kan doen slagen. En dat vind ik een uh, uh, goede instelling. En ik hoop dat, uh, dat we daarop kunnen voortborduren. Uh, als we toewerken naar uh, het raadstuk. Dank. Een partij van de arbeid. Ga die gang. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Bedankt. Um, ja, net zoals bij het Bad Huisplein. Uh, eindelijk gaat hier iets gebeuren. Er is veel gesproken met de buurt. Ook over de ontwikkeling van hotelkamers. We lezen in de ingekomen stukken dat dit wellicht niet geldt voor strandbedrijven het terrein. We zijn heel benieuwd naar de reactie van het college hierop. Een van de positieve punten die we willen onderstrepen is het feit dat het stuk voor de participatie veel verandering heeft doorgemaakt. Dat kan ervoor zorgen dat de vaart hierin blijft. Uh, de visie biedt ruimte in het hele gebied dat overeenkomt met het Q-team uh, wat zij hadden aangegeven. Vooral deze openheid behouden. Het geeft evenwicht om het uit het plein, maar meer bebouwd gaat worden. En dat betekent ook dat we niet verder moeten en kunnen krimpen in de woningopgave. En dat we niet aan alle mensen kunnen voldoen. Er is niet alleen een coronacrisis, er is ook een wooncrisis. De peepkure woningen en ellenlange lange wachttijden zorgen dat jongeren niet yes. langer thuis... of zorgen dat jongeren langer thuis wonen of veel te duur wonen. De woningen uit het woonprogramma zijn gewoon dringend nodig. En de Partij van de Arbeid is hier blij mee. Sociale huurconforme afspraken. Woningen voor starters en senioren. Ook hier geldt de vaak...